Levi van Eck met het NOS Journaal. Door een grote storing rijden er geen treinen van en naar Amsterdam, Schiphol en stations in de omgeving. Volgens ProRail is er een storing op de verkeersleidingspost. De vertraging kan oplopen tot twee uur. De NS raadt reizigers aan hun treinreis in de regio Amsterdam uit te stellen of een alternatief te zoeken. Vanwege de drukte op de perrons is station Zuid inmiddels afgesloten... De NS weet niet hoe lang de storing gaat duren... maar de gevolgen zullen nog zeker de rest van de avond merkbaar zijn. De top van het kabinet blijft de afschaffing van de dividendbelasting verdedigen. De bewindslieden hielden vandaag in het Katshuis informeel overleg. In een pauze benadrukte premier Rutte en andere bewindslieden... dat de afschaffing belangrijk is voor het vestigingsklimaat in Nederland. Vicepremier premier De Jonge sprak van een verstandig besluit. Volgens hem zou het lastig zijn uit te leggen... als grote bedrijven uit Nederland vertrekken. In het zuiden van Zweden is een straaljager van het leger neergestort. De piloot kreeg problemen met de besturing toen hij door een zwerm vogels vloog. Het toestel stortte neer in de buurt van een vliegveld en veroorzaakte brand. De Zweedse piloot heeft zichzelf in veiligheid gebracht met de schietstoel. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed. Het Nederlandse curlingteam krijgt op weg naar de winterspelen van 2022 steun van NOC-NSF. Hoewel het team nog geen A-status heeft, komt er toch een bedrag van 300.000 euro per jaar beschikbaar. NOC-NSF heeft al besloten omdat het curlingteam zich de afgelopen jaren kon meten met de wereldtop. Zo werden de Nederlanders op het WK in Las Vegas tiende. Voor een A-status moet een sportploeg tot de beste acht van de wereld behoren. Met de steun moet dat haalbaar zijn, zegt NOC-NSF.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 teaser uitgebracht is. En dat heet Interdimensional Summit. Dumu Borgir. <much>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 2007 is hier Eat of the Dead. <middels>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 there